Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Minister Schultz van Hagen staat extra lange en zware vrachtwagens toe op de weg. Het afgelopen jaar reden er bij wijze van proef al 400 van die vrachtwagens. En Schultz geeft er nu blijvend toestemming voor. De extra lange en zware vrachtwagens kunnen tot 60% meer vervoeren dan gewone trucks. En daardoor dragen ze bij aan een betere benutting van de weg, lagere transportkosten en minder belasting voor het milieu, zegt Schultz. De Europese Unie verbiedt het internationaal transport met die voertuigen. Schulds vindt dat onbegrijpelijk. Er zijn wel een paar andere landen in Europa waar de vrachtwagen zal rijden. De stakingen in het openbaar vervoer beginnen op 7 juni. Dan ligt in Amsterdam het OV een dag plat. Op 8 juni is dat het geval in Den Haag en op 9 juni is Rotterdam aan de beurt. De bonden FNV Advocabo en FNV Bondgenoten hadden de stakingen vorige week al aangekondigd. Maar er moest nog worden overlegd over de precieze data. Het kabinet is van plan om zeker 120 miljoen euro te bezuinigen op het openbaar vervoer in de grote steden. Volgens de vervoersbedrijven en de bonden gaat dat ten koste van het behoud en de kwaliteit van het openbaar vervoer. In Noord-Irak zijn bij een dubbele bomaanslag zeker 17 doden en tientallen gewonden gevallen. De bommen ontploften in de stad Kirkuk in het Koerdische deel van Irak. Volgens de eerste berichten waren onder andere politiemensen het doelwit. Wie er achter de aanslag zit is nog niet bekend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 In een ziekenhuis in Dublin is de Ierse oud-premier Gareth Fitzgerald overleden. In de jaren 80 leidde hij twee regeringen die belangrijke stappen zetten in het vredesproces met Noord-Ierland. Fitzgerald schreef tot eind vorig jaar, eind vorige maand, nog wekelijks een column voor de Irish Times. Gareth Fitzgerald was 85 jaar.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 Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Volendam en knooppunt Grasmeer 5 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Ook nog langzaam rijden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij Reewijk, 7 kilometer. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, bij Bildhoven, 7 kilometer. En de langste file op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Amersfoort, 10 kilometer.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 Sven Kokkelman. Rechters moeten vaker vrijspraak geven omdat de politie slecht speurwerk levert. Nederland heeft 5 miljoen ton strategische olie... en dat is niet bedoeld, zoals Amerika overweegt, als middel tegen de hoge olieprijzen. Je hebt je verplicht met z'n allen om, om 90 dagen voorraad te bezitten. Dan is er geen ruimte om daar de markt mee te bespelen. En het humeur van Henk Spaan. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Strafzaken die het Openbaar Ministerie voorlegt aan de rechter... leiden steeds vaker tot vrijspraak. Sinds het geblunderende Schiedamme Parkmoord lijken rechters zorgelijk voorzichtig te zijn geworden. Ook zijn er vraagtekens te plaatsen bij de verbeteringen... in de opsporing en de vervolging, zegt Paul Vrielink. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer U bent uh, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie... aan de Universiteit van Maastricht. En dat niet alleen, u bent ook advocaat-generaal bij het Hof in Arnhem. Dus, uh, laten we zeggen, uh, lid van het Openbaar Ministerie... in hoger beroep, zal ik maar even uh, simpel zeggen. Ja, dat zegt u te simpel en goed. Goed. Sinds 2004 is er meer vrijspraak in strafzaken. Waar hebben we het dan precies over? Uh, we hebben het over een, zeg maar een verdubbeling van het aantal vrijspraken procentueel gezien. Uh, jarenlang is het zo geweest dat er ongeveer 4 à 5 procent van uh, het totaal aan, aantal zaken... dat bij de rechters voorgebracht een vrijspraak kwam. En dat is eigenlijk sinds Schiedam langzaamaan opgelopen tot 8 à 9 procent. Ja, en hoe komt dat? Nou, dat is een interessante vraag... Uh, Kijk, dit soort, soort verdubbelingen van percentages... Die, uh, die zijn interessant. Daar moet je naar kijken. Dan moet je je gaan afvragen hoe dat inderdaad komt. En um, dat is uh, niet helemaal duidelijk. Um, kijk, na aanleiding van de parkmoordzaak heeft het Openbaar Ministerie een, uh, een groot verbeteringsproject gestart. Um, je zou verwachten dat... Um, zaken die onder dat verbeterd traject vallen, tot betere producten leiden, tot betere processen verbaal leiden um, en dus tot uh, gewoon veroordelingen leiden als je met zo'n zaak naar de zitting gaat. Um, als je dat nou aanneemt, als je aanneemt dat dat verbeterd traject heeft geleid tot betere processen verbaal in grote zaken, en dan heb ik het over levensdelicten, grote zedenzaken, dan zou je kunnen aannemen dat in dat soort zaken het uh, aantal vrijspraken niet zal toenemen. Tenzij het zo is dat de rechters veel voorzitteriger zijn geworden. Maar misschien moet je ook wel zeggen, uh, het OM brengt niet alleen maar zware zaken aan, maar het brengt heel veel zaken aan. Variërend van eenvoudige mishandelingen tot en met winkeldiefstallen en gaat u maar door. Ja. Uh, en het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat met name aan die onderkant, uh, bij die lichtere zaken, dat daar de producten die, uh, het o waarmee het Openbaar Ministerie naar de zitting gaat, dat die producten gewoon niet aan de maat zijn. Ja, want een en, rechter doet uh, natuurlijk niet zomaar vrijspraak. Een rechter spreekt iemand vrij als niet uh, overtuigend is bewezen dat iemand schuldig is. Ja, dat geldt dat zeker. De rechter moet de overtuiging hebben dat het bewijsmateriaal voldoende is om uh, de verdachte ook echt als schuldig aan te merken. Dat geldt overigens ook voor het Openbaar Ministerie. Je maakt dezelfde afweging, afweging maar het is natuurlijk niet, niet, uh, niet, niet nieuws dat een rechter daar ...nog wat anders, of nog wat voorzichtiger tegenaan kijkt dan het Openbaar Ministerie. Uh, dat hoort ook natuurlijk bij de rol van de rechter, van de rechter verwacht je voorzichtigheid. Ja. Dus bij wie zit het probleem dan? Nou, dat is, dat is toch even de vraag. Kijk, um, als rechters nog voorzichtiger zijn geworden dan dat ze al waren... en wat, wat we ook verwachten van een rechter, hè, dat, dat moeten we niet, niet verkeerd begrijpen... dan moet je je afvragen of dat daar nou wel reden voor is geweest... naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoordzaak. Want de Schiedammer Parkmoordzaak, laten we wel zijn... van die zaak moet je toch zeker achteraf zeggen... dat daar bewijsmateriaal buitengewoon mager was. Daar had gewoon eigenlijk nooit een veroordeling mogen komen. Ja. Dat kan een... Een, gewoon een fout zijn geweest. Want die komen natuurlijk ook voor, echte ja, fouten. Een rechtelijke dwaling, zoals je dat dan noemt. Ja, precies. Ja. Uh, nou goed, Er zijn er nogal wat meer geweest, behalve dan die Schiedammer Parkmoordzaken. Er zijn nogal wat meer zaken geweest waaruit blijkt dat mensen langdurig... ten onrechte vast hebben gezeten in de gevangenis... en ten onrechte zijn veroordeeld. Dus uh, er zijn in het verleden gewoon wel vrij grote fouten gemaakt. Uh, zeker. Zeker. Uh... F -f fouten zijn er gemaakt. Uh, het is ook naar aanleiding van die fouten dat er uh, dat zo beter trekt bij het openbaar ministerie is gekomen. Uh, en laten we daarin in misstand over laten bestaan. Elke onschuldige veroordeelde is er één teveel. Wat dat betreft liever meer vrijspraken ten onrechte dan ten onrechte veroordelingen. Geen twijfel daarover. Maar je moet je afvragen of dat je... Uh, kijk, in, in, in, in strafzaken is het zo, het waarderen van het bewijsmateriaal... dat is per definitie niet een wetenschappelijke oefening. Dat is niet één nee. en één is twee. Nou ja, er zijn wetenschappers, bijvoorbeeld uh, uh, van Koppen, hè, de, de, de rechtsfilosoof... die dat, die dat dus wel uh, bepleit, namelijk dat je veel uh, wetenschappelijker... zou moeten kijken naar de bewijsvoering. Ja, nee, als het gaat om technisch bewijs eh, bewijs in de sfeer van forensisch, eh, forensische resultaten, eh, DNA-zaken, dat soort zaken, ja, dan is het inderdaad veel meer wetenschappelijk. Maar uiteindelijk, als het aan het einde van de rit gaat om de beoordeling van de zaak, ja. dan kun je niet zeggen, we hebben hier een rapport van het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, we hebben daar een verklaring van de getuigen. Ja. Het resultaat, het feit is door de verdachte gegaan, begaan, ik ben daarvan al overtuigd als rechter. Ja. Zo zit ons systeem niet in elkaar. Nee. Maar als ik u nou het volgende voorleg, is het nou zo dat uh, het boevengilde veel meer vrij? Het spel heeft dan vroeger uh, omdat het openbaar ministerie en de opsporingsautoriteiten, dus de politie, uh, broddelwerk afleveren. En dat tegelijkertijd de rechter ook nog eens een keer bang is om zijn vingers te branden en publicitair als een falende rechter uh, aan de schandpaal. Word te worden genageld? Nee hoor, dat is wel allemaal veel te kort door de bocht. Ja, daar was ik al bang voor, maar voor ja. nee, de duidelijkheid. Nee, maar dat is de ellende van de korte, korte door de bocht worden, niet, ja. Kijk, we, we, moeten, we moeten zien te achterhalen wat het is. Als u het heeft over het boevengilde uh, en het blijkt zo te zijn dat er bijvoorbeeld, ik weet het niet, maar bijvoorbeeld vooral vrijspraken vallen uh, in de sfeer van. Van, uh, nou, noem het maar, rijden onder invloed, winkeldiefstallen, dan uh, is het zeker te kort de pocht om zomaar te suggereren dat uh, de criminelen in Nederland uh, de vrije hand hebben. Uh, want Zoals u weet, bijvoorbeeld bij die winkeldiefstallen, hele lastige, akelige feiten voor de, voor de winkeliers, geen twijfel over, maar dan gaat het nogal eens om verslaafden. Ja. Nou, ik ben niet geneigd om die op dezelfde lijn te stellen als de criminelen, de, de georganiseerde ja. criminelen, et cetera. Dus het zijn vaak de lichtere zaken waar uh, iets minder aandacht voor is, zal ik maar zeggen, in de zorgvuldigheid, in de opsporing. Nou. Dat zou zo kunnen zijn en dat ja. heeft natuurlijk ook, dat zou dan van doen kunnen hebben, u hoort dat ik heel voorzichtig ben, dat ja. zou van doen kunnen hebben met het feit dat ja. de politie natuurlijk ook met beperkte capaciteit optreedt en op een zeker moment in overleg met de officier van justitie zegt van nou gaan we die extra getuigen nog horen ja of nee ja. nee laten zitten het is zo wel voldoende terwijl er ja. achteraf je moet zeggen nee die getuigen had misschien nog wel gehoord moeten worden Juist. goed u doet deze uh, constateringen in een beetje een turbulent tijdsgevricht... en een gevoelig tijdsgevricht ook daar waar uh, de gedoogpartner van dit kabinet de PVV bij monden van Geert Wilders, de politiek leider, heeft gezegd... die rechters moeten zwaarder gaan straffen... anders dan moeten ze maar na vijf jaar ophoepelen. Ja, maar dat is een andere discussie. Nee, want uh, nee, het staat in hetzelfde licht. Als nou blijkt dat rechters voorzichtiger zijn geworden... en vaker wijs, vrijspraak uh, geven uit angst om te falen... dan weet ik wel wie er vooraan staat om daar ook een punt van te maken. Nee, nou, nou, nou vergelijkt u appels en peren. Uh, als, als meneer Wilders zegt dat er zwaarder moet worden gestraft... is dat een andere uh, vraag dan de vraag... Kun je een feit bewezen verklaren, ja of nee? Ja. Pas als een feit bewezen is verklaard... kan die discussie aan de orde komen... of dat er zwaarder zou moeten worden gestraft en niet ja. eerder. Maar denkt u niet dat hij dit ook zal aangrijpen om te zeggen... ze straffen al niet geno zwaar genoeg en, en dan spreken ze ook de helft nog vrij? Ik heb geen idee of, of hij dat aan zal grijpen. Dat moeten we aan hem vragen. Wat moet er wat u betreft gebeuren om nou e e e echt een keer goed uit te zoeken... waar de oorzaak ligt van dit probleem? Nou, dat, dat, daar zullen toch vooral uh, empirische wetenschappers mee aan de slag moeten... Uh, om te kijken uh, waar het... De oorzaken zit. Uh, maar daar vooraf gaat natuurlijk de vraag: vind je het een probleem als het aantal vrijspraken verdubbelt? Goed. Dat wachten we dan af. Paul Vriendenk, okay. hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Universiteit van Maastricht. Ik dank u wel. Graag gedaan. De wereld verbruikt ruim 85 miljoen vaten ruwe olie per dag. Aan die groeiende vraag komt geen einde. Aan de problemen die ons te wachten staan als die olie onbetaalbaar wordt ook niet. We're going to become a dying civilization. we we're totally screwed. Deze week in Goedemorgen Nederland. Het Olierijk. Als in de wereld een oliecrisis of een natuurramp over ons heen trekt... dan kunnen we in dit land drie maanden leven van onze strategische olievoorraden. Wordt u in deel 4 van het Olierijk gemaakt door Marcel Dekker. De prijs van olie wordt bepaald door het simpele marktmechanisme van vraag en aanbod. Die op hun beurt weer bepaald worden door de groei van economieën... en de productiecapaciteit van olie. Voorlopig werkt alles nog steeds met de gedachte dat er een oneindige hoeveelheid olie is. De optimisten twijfelen daar in ieder geval niet aan. Wat reserves in gas 20 30 ago despite the huge consumption that we had. Wat pessimisten onderschatten, waar ze over het algemeen dus van uitgaan dat is een tamelijk statisch perspectief. Dus wat er zeg maar in de boekjes staat wat er gepubliceerd wordt en daar misschien enige aanpassing op, dat is over het algemeen wat pessimisten zien als de bestaande hoeveelheid. En dat delen ze door het huidige gebruik. En dat is dan de uitkomst van de deling, is het aantal jaren wat je nog toekomt. Elk jaar opnieuw vinden we wereldwijd uh, meer olie en gas als wat we produceren. En dat is toch belangrijk voor je toekomst. Maar dan de pessimisten, zoals de Amerikaanse onderzoeksjournalist Michael Rupert. Hij is ervan overtuigd dat het olietijdperk als zwaar in verval is. Met onbeschrijfelijke gevolgen van dien. Er is geen no combinatie van energieën anywhere, ik repeat, dat zal vervangen wat olie doet. Het betekent 30 jaar om een in energie- en infrastructuur te veranderen en trillions of dollars of investment. We zijn schroed en we zijn helemaal Maar wat kun je doen met het ondenkbare scenario van een wereld zonder olie? Daar kunnen we niets mee. En dus blijven we maar optimistisch. En als de grote klap dan toch komt, dan kunnen we ons in ieder geval nog even redden. Drie maanden om precies te zijn. De rijkwijde van onze strategische olievoorraden... die hier in Nederland op afspraak van onder andere... het Internationaal Energieagentschap, IEA... voor het grootste gedeelte beheerd wordt door het COVA. Het gaat puur om olie. Ja. Olie en olieproducten. Dit is Ted van Dammeret van het COVA. Hoeveel uh, is dat gemiddeld? Is daar iets over te zeggen? Ongeveer 20 miljoen ton per jaar uh, netto import, oftewel verbruik. Dus dan kun je... Uh, daaruit deduceerden we ongeveer 5 miljoen ton in voorraad hebben permanent. Waar ligt het eigenlijk? Is het uh, een echt een fysieke locatie waar die strategische olievoorraden uh, liggen? Of, of is dat verspreid over Nederland? Dat is verspreid over, over Nederland en daarbuiten. Dat ligt bij, bij raffinaderijen, bij onafhankelijke opslagbedrijven, uh, uh, bij handelaren. En ook onder de grond in, uh, in Noord-Duitsland en in uh, Scandinavië. Is het wel eens voorgekomen dat we die voorraden hebben moeten aanspreken? Ja, de laatste keer dat we aangesproken hebben was bij de Katrina-Arkanen in noord- uh, noorden van Zuid-Amerika of Mexico. Ja, want waarom was dat? Legt u dat toch eens uit? Dat was toen een, een, een onderbreking van de voorziening in, in Noord-Amerika... Het hele principe van voorraadvorming is wel uh, ja, gebaseerd op een solidariteitsgedachte. Dus dan stellen alle landen een deel van hun voorraden ter beschikking. Ja. De strategische voorraden kunnen ook wel eens als breekijzer dienen. De VS heeft het onlangs nog overwogen vanwege de hoge olieprijzen. Um, hoe is dat in Nederland? Is dat een, een overweging die ook in Nederland een rol zou kunnen spelen? Nee, en dat is ook uh, op, op, op grond van verdragen niet mogelijk. Je, heb je verplicht met z'n allen om, om 90 dagen voorraad te, te bezitten. Dus als je net, netjes aan die 90 dagen houdt... dan, dan is er geen ruimte om daar uh, de markt mee te bespelen. Nee, maar had de Verenigde Staten, als ze daartoe uh, uh, waren overgegaan... Uh, hadden ze de regels van de uh, IEA dan overtreden? Kan je het of, zeggen? Ze, of ze hadden voorraden in huis die de 90 dagen overstegen. Ja. Daar is natuurlijk een ieder vrij in om mee te doen wat hij wil. U verkoopt en koopt, terwijl je verwacht dat die voorraden toch niet verhandeld worden. Hoe zit dat? Als de verbruiken toenemen, dan wordt ook de voorraad groter. Dus dan moet je kopen. En een tweede reden om uh, te kopen en te verkopen is dat uh, olie en met name de olieproducten zijn natuurlijke producten. Dus die zijn aan veroudering onderhevig of specificatiewijzigingen. En dan willen wij graag de markt blijven volgen. Dus dan. Uh dan verversen wij die olie. Morgen, in het vijfde deel van het Olierijk... kijken we hoe onze eigen overheid, naast het aanleggen van oliereserves... anticipeert op een toekomst van olieschaarste en torenhoge prijzen. De auto is nog nooit zo goedkoop geweest als vandaag de dag. En dat vindt u wel een voorbeeld van uh, te weinig bewustzijn... van wat er allemaal op ons afkomt. Op het moment dat die olieprijs omhoog gaat... en er een mindering zal moeten plaatsvinden... je hebt op dit ogenblik geen volwaardig alternatief om het massale autobezit en het massale autogebruik wat we nu hebben... om dat op te vangen met een massaal elektrisch autobezit... of een massaal uh, biobrandstof uh, aangedreven autopark. Die mogelijkheden zijn er gewoon niet. Morgen verder dus. En tot die tijd zijn uh, vragen en opmerkingen welkom op... Goedemorgen -Nederland, at Straks het eindexamen Nederlands was een makkie als we Twitter moeten geloven. Alleen schrijven ze daar examen met een XC. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Spaan. Als ik er geen laagje water in zou laten staan... poepte onze kat in het bad. Dit leert de ervaring. Soms vergeet ik het laagje water. Binnen een dag of twee is het zover... Ik moet wachten tot mijn vrouw thuis is. Dan roep ik haar en wijs beschuldigend naar het bad. Mijn vrouw maakt het schoon. Zo liggen de verhoudingen. Ik zorg weer voor andere dingen. Laatst heb ik tegen de werkster gezegd dat de douche niet goed doorliep. Dat was vrij snel weer in orde. Gisteren heb ik een spuitbus mistpoes gekocht. De kat poept niet alleen in het bad, hij plast ook in het bidet. Dat is een soort wasbak waarin PVV'ers hun sokken wassen. SP'ers ook, geloof ik. GroenLinks houdt guppen in het bidet. Voetballers kooikarpers. En VVD'ers kotsen erin. Mispoes is ozonvriendelijk, staat erop. Anders zou ik zo'n spuitbus niet kopen. Haha, <laughs> natuurlijk wel. Alsof je met zo'n klein spuitbusje helemaal tot de dampkring zou kunnen komen. Ik heb het hele bidet vol mispoes gespoten en raak ook. Daarna de kat er met zijn neus vlak bij gehouden. Ik wist dat katten hard konden lopen, maar hier overtrof er een zichzelf. Hij bereikte een snelheid die alleen kan worden gevat door striptekenaars. Nu is hij al een tijdje weg. Ik lees de krant. Huub Stapel heeft op Koninginnedag een wildplasser geslagen, staat er. Die ga ik voor de zekerheid ook even bellen. <lacht> ik spaan was dat morgen het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. See her? Katie die dan zo met Suddenly I See. Het is bijna vijf voor half elf, dames en heren. Het examen Nederlands was een makkie. Althans, als we de tweets op internet mogen geloven. Alleen blijkt het woord examen al moeilijk. En denken examenkandidaten dat er toch vooral echt een C of uh, uh, een C voor of achter de X moet. En ook D of T-fouten worden nog heel veel gemaakt op de sociale media. Rutger Kiezenbrink, Goedemorgen. Goedemorgen. U bent taaladviseur van het Genootschap Onze Taal. Een tweet net na het examen van Matthijs. Examen Nederlands ging lekker. Hij was best. best uh, makkelijk. Vond, vond ik met dt. Vond ik met dt. Ja. ja. Dat ziet er voor uit inderdaad. Uh, ja. Nou ja, dat niet alleen. Een beetje dom ook of niet? Ja, ik, nou ja. Is een, uh, het, zie, het, het ziet er dom uit inderdaad als je het zo, zo uh, in de krant ziet staan of op internet. Ja. Um, ik denk dat het ja, een foutje, gemaakt, uh, foutje is dat in de snelheid uh, in de haast gemaakt is. Dat kan. Maar uh, als je zegt examen Nederlands was best een makkie en dan examen met een XC. Dan denk je wat voor een examen was dat dan? Dat ga je dan wel afvragen inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, ik, ik ga me dan afvragen is het gewoon voor de grap gedaan of, of weet, uh, weet die persoon echt niet hoe het geschreven moet worden. Wat denkt u? Um, nou ja, als ik het zou doen zou het een grap zijn, maar <laughs> ja, er zullen een aantal mensen zijn die toch even twijfelen als ze het, uh, het opschrijven. Ja, er wordt vaak gezegd, jongeren kunnen niet meer schrijven foutloos, het maakt tegenwoordig ook allemaal niet zoveel meer uit. We doen er niet zo moeilijk meer over. Is het nou zo dat ouderen nog steeds beter kunnen spellen dan jongeren? Nou, ik denk dat er veel ouderen zijn die wel op zich beter spellingonderwijs hebben gehad dan jongeren. Um, maar of het nou echt uh, heel veel uitmaakt... Er wordt, uh, er wordt gewoon veel meer geschreven tegenwoordig, en dat, uh, uh, met name op internet natuurlijk, en, en dat zijn dan ook vooral jongeren die en nog wat uh, op internet gooien, die reageren ja. wat af. Maar goed, daarvan zou je kunnen zeggen, als je op een computer tikt, dan heb je meestal nog een spellingscontroleur. Ja, maar niet als je op een website bijvoorbeeld iets uh, reactie nee, achterlaat. dan weet je dat niet. En, nee. uh, dat, ja, dat gaat zo snel. En, bedoel, uh, er wordt dus gewoon veel meer geschreven en daardoor worden er ook meer fouten gemaakt. Ja. Nou ja, goed, Als je uh, twittert, dan schrijf je ook op een andere manier dan als je iemand een brief schrijft, zal ik maar zeggen. Ja, klopt. Hij bedoel, het is toch veel meer telegramstijl, het moet in, uh, in een aantal tekens, uh, Precies, want anders dan het, gaat het, het hele passen, bericht niet weg. Ja, nee, dus inderdaad, dat wordt heel snel getypt. En ja, wat maak je inderdaad, als je het, uh, ja, als je het snel doet, dan, uh, dan komen er veel sneller fouten. Ja, nou, zeker met zo'n smartphone ook. Als je dat nog even snel met twee vingers probeert te doen, dan uh, komt er ook wel eens een verkeerd teken tussen ja, te staan. Vindt, ja, ja. Ja. Ja. Maar goed, even naar de kwaliteit van de taal dan. Want de vraag is toch of we niet met z'n allen steeds slechter gaan spellen en schrijven. Nou, ik heb de indruk van niet. Nee? Uh, ik heb, ja, Nou ja, wat ik al zei, er wordt er wel steeds meer geschreven. en uh, Vooral ook op internet. Kan, kan iedereen, hij ja, heeft groen door elkaar, iedereen kan daar dingen posten. Uh, en dan merk je gewoon dat ja, als mensen snel iets schrijven, dat ze dan fouten maken. En daardoor lijkt het, doordat je dus veel meer op internet geschreven ziet worden, lijkt het alsof er steeds meer fouten worden gemaakt. Ja. Uh, maar de teksten waar geen fouten in zitten, dat zijn vooral teksten in, uh, ja, echt in, in serieuze media. De, ik bedoel de kranten, de tijdschriften, de boeken, de brieven. Ja. Dat zijn vaak teksten die, die nog één, twee of drie keer worden gecontroleerd. Ja, dat, wordt... ik mag hopen dat dat wel foutloos is, anders worden we helemaal treurig, of niet? Ja, nou ja, het, helaas gebeurt het ook nog steeds dat er in de kranten natuurlijk fouten ja. worden gemaakt. Ja. Ja. Is het nou ook nog een verschil tussen hoog en laag opgeleid? Want dat zou je misschien verwachten. Ja, er is wel een verschil tussen. Uh, ja, op zich zou je verwachten dat hoogopgeleide minder uh, fouten maken dan laagopgeleide. Ik denk dat je dat ook wel kunt stellen. Maar, maar uh, er staat tegenover er dat hoogopgeleiden vaak expres uh, fouten gaan maken. Juist om creatief te zijn met hun taalgebruik. Je ziet veel, uh, ja, veel, veel internet voor, ik bedoel geen stijl, er wordt heel veel op gereageerd door, uh, met name ook door hoogopgeleiden. Ja. En daar is een heel eigen uh, taalgebruik ontstaan met uh, ja, alles wat met een O wordt gespeld, dat wordt met EAU geschreven. Uh, dus zo en dood, dat, dat schrijven ze met EAU, omdat ja, dat vinden ze grappig, dat is een beetje hun, uh, hun stijl. Ja, op zo'n Frans dus eigenlijk. Ja, ja, ja. Frans, ja. Ja, en zo zie je dus dat ook allerlei jongere cultuurverschijnselen ook weer een uh, uh, invloed hebben op de taal en de manier waarop we schrijven. Ja, dat, uh, je ziet het weer terug inderdaad uh, op, andere, uh, op andere plaatsen. Dus, ja. Uh, ja, omdat mensen dat dan toch hebben opgepikt van: oh, dat is, dat is hip als je dat doet, dus dat ja. ga ik ergens anders ook doen. Ja. Maar, het houdt de taal uh, wel levendig, levendig, kun je aan de andere kant ook zeggen. Ja, ja het, het is levendig, maar je moet het wel blijven zien als creatief taalgebruik. Je ja. moet het niet in je sollicitatiebrief gaan, uh, gaan schrijven, zoiets. Dat lijkt me niet. Nee. Goed, Rutger Kiezenbrink van de. Van het genootschap Onze Taal. Ik dank u wel. Ja. Bijna half elf, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden. U te verwijzen naar de website kro.nl... waar u meer informatie over deze uitzending kunt terugvinden. En snel door te verwijzen ook naar de bus van Premtime met daarin Prem Radakishun. Prem, goedemorgen. Waar ben je vandaag? Goedemorgen Sven, ik sta in Utrecht en we gaan het vandaag hebben over iets heel belangrijks. Namelijk waarom ons belastinggeld, wat wij gezamenlijk betalen, moet worden verspild aan de kinderopvang. Ik heb een heuse vrouwelijke professor, ik ben altijd blij als ik vrouwen heb die verstand hebben van zaken. En Mariette Wins Semius en die, uh, we gaan waarschijnlijk ruzie krijgen, maar ze heeft de Stichting voor Werkende Moeders. En ik vraag me af waarom het geen Stichting voor Werkende Ouders of Vaders is. En ik wil de principiële vraag stellen Sven, jij bent toch ook vader? Wie betaalt voor jouw kinderopvang? Uh, ik ben verkeer in de gelukkige omstandigheid dat mijn kinderen schoolgaand zijn... en dat we dat verder met opa's en oma's goed kunnen oplossen. En jouw opa's en oma's gaan dan geen nota indienen voor de kinderopvang... zoals andere opa's en oma's doen? Nee, het zijn mijn opa's en oma's niet, maar wel die van mijn kinderen. Maar die dienen geen nota's in. Die houden van hun kleinkinderen en doen dat gratis en voor niks. Luisteraars, ik ben het helemaal eens met Sven Kokkeban. en precies daar wil ik het over hebben. U weet het, u mag zo meteen gaan bellen. Maar dat gaan we... ik ben trouwens benieuwd of hij vader is... en of hij überhaupt opa is met zijn prachtig zilvergrijs haar. Hier is Jan van de Putten met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS Journaal. Het openbaar vervoer in de drie grote steden gaat in de tweede week van juni 24 uur plat. Op 7 juni gebeurt dat in Amsterdam, 8 juni in Den Haag en op 9 juni in Rotterdam. De vakbonden hadden de 24 uur acties bij het openbaar vervoer al aangekondigd... en nu zijn ook de data bekend. Op de Nederlandse wegen mogen extra lange vrachtwagencombinaties gaan rijden. Pardon, minister Schultz van Verkeer geeft toestemming na een proef. De weg wordt beter benut, transportkosten dalen en er is minder uitlaatgas, zegt Schultz. In Noord-Irak zijn bij een dubbele bomaanslag zeker 17 doden en tientallen gewonden gevallen. De bom ontplofte in Kirkuk bij het hoofdbureau van politie. En wie er achter de aanslag zit, is nog niet bekend. En Air France-KLM heeft over het afgelopen boekjaar een winst behaald van 613 miljoen euro. Vorig jaar werd door de economische crisis nog verlies geleden, 1,6 miljard. En ook de omzet is gestegen met 12,5 procent naar 23,6 miljard euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb Verkeersinformatie viel eens nog op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Kaddoelen en de Tunnel. Drie kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Ook drie kilometer op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein drie kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort ook daar drie kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Remtime. Time, Rem Wat was het ooit toch simpel in Nederland. Als je kinderen kreeg, was jij verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van de kinderen. Met behulp van familie, vrienden en buren kwam de zelfredzaamheid van de ouders naar boven. De Nederlander regelde het allemaal zelf. De schoolboot laat de uitkomst met tussenschoolse en naschoolse opvang. En slimme ondernemers zagen in de jaren 80 van de vorige eeuw een gat in de markt en kwamen met crashes. Het is 30 jaar later en zie, we hebben een hele overheidsbureaucratie voor kinderopvang miljarden van ons gezamenlijk geld wordt besteed aan kinderopvang. En omdat we de tering naar de nering moeten zetten... krijg je nu weer een hele discussie over de 500 miljoen euro die bezuinigd moet worden. Ik wil proberen om vandaag de fundamentele vraag te stellen. Is het de taak van ons allen om te betalen voor de opvang van onze mede Nederlandse kinderen? Wat vindt u? Belt u me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's Primtime. Ik weet niet wat het is, luisteraars, maar iedere keer als we Utrecht zijn... lijkt het wel of het weer slechter en slechter wordt. We zijn op het Sint-Jans-Kerkhof. U kunt allemaal langskomen. En uh, dat heeft Hans gedaan. Die heeft allerlei studenten. Van welke academie zijn jullie? Uh, de HKU, theateracademie. Oké, okay, dus jij gaat later nooit kinderen krijgen, Nee, dat doen uh, theatermensen niet inderdaad. <laughs> Wat vind je ervan dat uh, uh, er betaald wordt voor de. Zou jij willen betalen voor de kinderopvang van uh, je buurvrouw, haar kinderen? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je mensen stimuleert in de samenleving om te werken, zowel moeders als vaders, dan dat er wel ook wel iets geregeld moet worden om de kinderen op te vangen. Je kan niet vanuit gaan dat zomaar opa of oma of een oom of tante het gaat opvangen. Maar sinds wanneer, als je, als je seks hebt en kindertjes maakt, dan zegt de overheid toch niet, hier is een premie om seks te hebben en kindertjes te maken. Waarom moeten wij verantwoordelijk zijn voor de opvang van jouw plezierconsequenties? Uh, uh, ja, plezier en kind krijgen is niet alleen maar... gaat niet om het plezier, denk ik. Maar... Uh, ja, nee, ik, ik, ik vind het toch wel een taak van ons allemaal om daarin te helpen. Want ik denk toch wel dat de meerderheid van de mensen kinderen krijgt. Of heb ik dat fout? Ja, de meerderheid krijgt wel kinderen dat En jonge dame, u, u leek me hartstikke uh, uh, van zelfredzaamheid. Dus u vindt dat iedereen maar zelf moet betalen, toch? Uh, nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik ben eigenlijk ook wel voor uh, dat we er een beetje samen voor moeten opdraaien. En uh, ja, ik denk dat ik later wel een beetje het geluk heb dat mijn ouders in ieder geval heel graag voor de kindjes zouden willen zorgen als ik er geen tijd voor heb. En, en, en dan, maar, maar, maar vind je dan de, de normaalste taak... dat je ouders dan een nota zouden indienen... omdat ze subsidie kregen voor die kinderopvang? Um, nou, ik, ik zou het niet zo heel raar vinden als ze erover zouden beginnen. Maar ik, ik, uh, ik denk niet dat het aan de orde is. Ja, maar als, omdat jij het zelf moet betalen. Maar als de overheid het zou betalen, zouden je ouders dan een, een nota indienen, jongeman? Uh, nou, nee, in principe niet. Ik denk als je er als ouder voor kiest om je kind zelf uh, op te vangen... dat je daar dan ook niet voor betaald hoeft te worden. Oh, maar er is een heuse wet, hè, door de ChristenUnie, Partij van de Arbeid en het CDA ingevoerd... dat opa's en oma's geld konden indienen... Ja, dat, ik, ik snap ergens het punt wel om, om mensen te stimuleren om meer voor hun eigen kinderen of kleinkinderen... om daar tijd in te steken en niet elders geld te gaan verdienen op hetzelfde moment. Maar um, voor mij hoeft het niet. Oké, okay, dus je, he, he, ik heb één medestander. Even kijken. Ja, je rende helemaal weg. Uh, bij aan wiens kan sta je? Ik, ik vind namelijk dat er geen cent van ons belastinggeld moet gaan naar kinderopvang. Ik denk dat je um, qua uh, inkomsten wel erop achteruit gaat. Ik bedoel, dan gaan natuurlijk veel meer moeders thuisblijven. Ja, maar kijk, dat, jonge dames, sorry hoor. Ik haat dit. Waarom gaan niet steeds meer vaders thuisblijven? Eh, waarom kwam je steeds weer dat zodra op kinderopvang gaat... je met moeders begint? Nee, ik bedoel één van de twee, zeg maar. Oh, Oké, okay, goed. Zo, dan mag je <laughs> verder gaan, ja. Uh, uh, dus dus uh, je denkt dat het voor de arbeidsparticipatie beter is... als wij ons belastinggeld verspillen aan uh, de opvang van jouw coters? Um, nee, dat is wel heel zwart-wit gezegd. Natuurlijk... Ik ben zwart-wit, ja, weet je. Precies, ik zie het. Maar, um, uh... Ik ben zwart, maar ik denk zwart, weet je. Jij bent wit, ik ben zwart. Ja, nou, mooie combi, toch? <laughs> <laughs> um, nee, ik, ik, ja, ik, ik, ik vind het een hele moeilijke kwestie. Want ik, ik ben het deels wel met je eens. Ik, denk, ik, denk dat het, uh, ik vind het belachelijk sowieso. Um, dat andere mensen erop in moeten leveren. Maar ik denk dat je, als je het allemaal gaat... Uh, hoe noem je dat, gaat, gaat inperken, dan denk ik dat, dat er ook andere consequenties aan hangen Hoe heet je? Uh, Ina. Luisteraars, vindt u net zoals Ina een moeilijke, moeilijk dilemma en precies de vraag die ze nu stelt? En heeft u daar ideeën over? 0800-1121. Uh, u kunt mailen naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Veel succes met jullie verdere carrière. Zoals ik merkte dat ik heel vrolijk was tijdens de voorbereiding op dit onderwerp. En dat kwam omdat ik professor dochter Janneke Plantinga in de bus mag hebben. Want u bent behalve leerstoerhouder economie van de welvaartsstaat. Uh, weet u alles over kinderopvang. En u bent ook ser lid voor de commissie arbeidsmarkt. Zo is het. U bent dus een heel invloedrijke vrouw als het over dit onderwerp gaat. Dank u wel. Nee, maar klopt het of klopt het niet? Nou, ik word vaak gevraagd van uh, uh, wat is hier nou... Vanuit een economie, vanuit een economisch perspectief, waarom zou je nou investeren in kinderopvang? Ja, nou, legt u me uit waarom er waar... meebelastinggeld verspild wordt... aan de kinderopvang van andermans kinderen. Een belangrijk effect van een goede kinderopvangstructuur... is dat het de arbeidsmarktparticipatie van ouders stimuleert. Wanneer jij jonge kinderen hebt en je hebt niet een goede kinderopvang... dan wordt het lastiger om actief te zijn op de arbeidsmarkt... En um, wij hebben daarvoor gekozen, sinds 2005 doen we dat via de markt. En we hebben ervoor gekozen om dat op deze manier vorm te geven. Omdat wij denken, wij hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Ja, en daarom is het dus nodig dat ons gezamenlijk belastinggeld gaat naar de kinderopvang. Dat een deel van ons belastinggeld gaat naar de kinderopvang. Ja. Ja. En, die, en die, dat belastinggeld gaat niet alleen naar opa's en oma's. Dat is maar een heel klein gedeelte van de totale ja. markt. Het grootste deel van onze uh, gelden richting kinderopvang... gaat naar de reguliere kinderopvang. Ja. Dus de, uh, de, de crashjes. Ja, en, en, en u zegt... Um, legt u me dan uit. Want waarom, als je zegt het stimuleert de arbeidsmarkt... doe je dat niet via de belastingaftrek? Want... Uh, uh, uh. Ik kijk naar Barbara, mijn eindredacteur. Die heeft twee kinderen. Die betaalt. Maar je zou kunnen zeggen... Oké, okay Barbara, omdat jij werkt... De kinderen zitten op de crash. Die hele nota van de crash kan je opvoeren als kosten voor het werken. Ook voor iemand die loon niet is. Dan heb ik die hele bureaucratische romslomp niet. Ja, maar dat betekent dat je... Uh, de aftrekbaarheid voor hoge inkomens is beter dan de aftrekbaarheid voor lage inkomens. Dat betekent ja. dat het vooral voor hoge inkomens aantrekkelijk wordt. Een dergelijk regime. Namelijk ja. gewoon via de fiscus. Dat wil je niet. Je wilt het toegankelijk maken voor alles en iedereen. Dus er zit een politieke manipulatie dus erachter. Er zit een politieke ideologie erachter. Er zit een rechtvaardigheidsoverweging achter in de veronderstelling dat iedereen gelijke kansen moet hebben om zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Ja, maar niet iedereen betaalt evenveel veel belasting. Dus als iemand zou gaan werken, ik doe maar wat als schoonmaker en een minimumloon verdient. En die persoon moet dan de opvang van de kinderopvang aftrekken. Dan kan die persoon, die betaalt dan 20% belasting of 23%, die kan het dan aftrekken als kosten om aan, aan zijn werk te komen. Ja, maar die krijgt dan dus maar 20% vergoed, want die... Nee, nee, nee, ik bedoel het anders. Het worden beroepskosten. Dus het is niet zoals de hypotheekrente aftrekt. Je maakt het echt tot beroepskosten dat je het aftrekt. Van, van zeg maar bijna, bijna negatief inkomen maken. Nou, dat, dat, ik weet dat dat bij de fiscus heel lastig ligt, maar daar zouden we misschien nog eens over kunnen praten. Maar als we dezelfde manier de toegankelijkheid zouden willen waarborgen voor de verschillende inkomenscategorieën, denk ik dat het niet heel veel uitmaakt. Want ook dan zo, zou je die lagere inkomens extra moeten subsidiëren. Ja, dat is waar. Daar, ja, daar kan ik niets tegen inbrengen. Ik haat dit luisteraars wanneer iemand slimmer is dan ik. Maria Twintse, <laughs> je bent van de Stichting voor Werkende Moeders. Waarom niet de Stichting voor Werkende Ouders? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik ben het begonnen anderhalf jaar geleden... omdat ik het niet eens ben met de manier waarop de regering... momenteel met de ouders, werkende ouders omgaat. En toen dacht ik, uh, ik kan het voorwerkende ouders noemen, ik kan het voorwerkende moeders noemen. Dat heb ik eens even rondgevraagd. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat wij moeders nog steeds het meeste zorgen. En wij durven het niet aan onze man over te laten om die zorg op zich te nemen. Dus wij moeders zijn eigenlijk een stelletje krengen. <lacht> uh, maar, maar de zorg ligt nog steeds bij, bij de moeder. Ja, maar Mariette, ik haat dat. Ja, ik dat het. Het, het, het is, je hebt de navelstreng al niet gemaakt. Ik heb drie kinderen. Ja. Ik, ik, ik studeerde rechten en ik was afgestudeerd. En mijn, mijn vrouw werkte en we hadden geen opvang. Dus ik bleef thuis met mijn oudste dochter. Nou, en ik wilde gediplomeerd huisman worden. Nou, als je met name vrouwen zag die het verschrikkelijk vonden dat ja. ik op mijn kind paste. Ja, schandalig. Ja, ja en dat stimuleert, je, je stimuleert toch een verkeerd soort denken? Ja, eigenlijk probeer ik het een beetje uh, cynisch te zeggen. Van luister eens, waarom voorwerken de moeders? Terwijl het ook mannen kunnen zijn die ja. voor hun kinderen zorgen. Dus het is eigenlijk een hele dikke knipoog En een hele grote uitdaging naar de moeders van jongens. Die vaders die kunnen ook wel een keer... Een voorbeeld hè, bij mij thuis. Uh, uh, ik zei gisteren, eergisteren was mijn dochter ziek. En ik had een afspraak, een belangrijke afspraak. En ik zeg tegen mijn man, hoe gaan we dat oplossen? Ja. Hij zegt, ja, dat kan niet, want uh, ik heb een afspraak. Ja. Dus ik zeg ja. En dus? Hij zegt ja, uh, ik heb een afspraak. Dus ik denk ja, hallo, ik ook. Ja. Maar wie gaat het nou oplossen? Ja. Blijf jij thuis of blijf ik thuis? Wie is thuis gebleven? Uiteindelijk was ze beter. Dus dat was een voordeel. <lacht> <lacht> <lacht> maar uh, je zegt anderhalf jaar geleden, toen was het kabinet van vriend Rutte er nog niet. Nee. Uh, uh, waarom was je toen zo boos? Nou, omdat toen de regels in de gasaderopvang werden aangescherpt, uh, uh, de bezuiniging op bezuiniging. Uh, een overheid die elke keer zegt van luister eens, wij willen dat vrouwen meer gaan werken. Maar ondertussen Je begint weer, meer... Ik ja. wil dit, Professor Plant, kunt u mij voor eens en alle luisteraars uit de droom helpen? Betekent kinderopvang dat er meer vrouwen gaan werken? Ja. Uh -oh. En bedankt. <laughs> het, ja, maar... punt, het punt is, die mannen die werken over het algemeen al. Ja. Het, uh, waar, waar de ruimte ligt en wie, wie de keuze maakt tussen wel of niet actief zijn op de arbeidsmarkt... dat zijn in de praktijk vooral de vrouwen. En in Nederland werken inmiddels wel heel veel vrouwen, mede dankzij de kinderopvang. Maar die werken dat allemaal nog in deeltijd. Ja. Dus vaak, wanneer er dan ja. inderdaad een kind ziek is... Ja. dan is het de moeder die er voorop draait. Ja, nou bij meters niet. Nou, goed geregeld. Je hebt altijd uitzonderingen. Oké, okay, en Barbara, zei zijn twee vrouwen. En die kunnen, dat zijn twee vrouwen die een kind hebben. Of Paul de Leeuw, dat zijn twee mannen die een kind hebben. Die, die denken dan niet zo dat het een man die ervoor opdraait. Dus u doet mee met deze hele gedachtegang aan de onderdrukking van de vrouw. Ja, ik ben ook van mening dat wij vrouwen veel meer zouden moeten doen om daarvan los te komen. Alleen op de ene of andere manier, het zit een soort van ingebakken. Zit, dat wij dat niet toestaan. Wij, wij vinden echt, en dat is heel gek, maar wij vinden dat we beter zorgen voor de kinderen dan de man. Ik, Barbara zit in mijn oor iets over papa dacht te zeggen, maar ik wil oh, dat woord niet horen. Papa dacht. Dus niet, hebben jullie dat thuis? Nee. Oh, gelukkig. Professor Plon, ik ga. Um, die regeling die er nu is, um, waarom. Wa waarom, waarom is het zo problematisch om die regeling gewoon goed uitgevoerd te krijgen? Die regeling die er nu is, er zijn nu heel veel verschillende regelingen. En uh, de discussie loopt nog wel eens door, door elkaar. Of het gaat om gastouderopvang bijvoorbeeld, of over reguliere... Uh, kinderopvang. Ja. En in de gastouderopvang is het heel moeilijk om echt heel strikt te monitoren op wat daar nu precies gebeurt. Vandaar ja. dat we dus de afgelopen periode nogal wat uh, de discussie was over oneigenlijk gebruik en zijn, zoals ze net ook al werd gememoreerd, uh, de regels wat aangescherpt. Ja. En in de kinderopvang is het punt dat dat eigenlijk een hele succesvolle maatregel is. En omdat het zo succesvol is, is er sprake van een grote overschrijding van de budgetten. Oké, okay, en nu krijg ik van onze vaste mailers Jan Bakker uit Sint-Anna parochie... dat ligt in Friesland, die zegt... Hoewel ik Rabia tegenstander ben van Bruin 1... komt er tot mijn verbazing toch iets goed uit. Minister Kanten relateert voortaan de vergoeding van de kinderopvang... aan het aantal gewerkte uren van de ouders. Simpel en doetreffend. Het is nu aan de sector zelf die zich als bedrijfstak profileert... om hierop in te spelen en haar producten daarop aan te passen. Wat vindt u hiervan, Mariette? Ja, als ik daarop mag reageren. Ik heb gisteren ben ik bij het debat in de kinderopvang in de Tweede Kamer geweest. En het, het, het treffende was daar dat het elke keer ging over de sector. De sector heeft het zwaar gehad en we moeten ze niet nog meer belasten. Met bijvoorbeeld het uurtje factuurtje voorstel van mevrouw Straus. Um, maar over de ouder en de invloed die de bezuinigingen op de ouder hebben, daar werd eigenlijk niet over gesproken. Voor de zomer komt minister Kam nog met de bezuinigingsmaatregelen voor 2012. Nou, wij hebben ernaar gekeken, FNV heeft ernaar gekeken. En die zeggen gewoon: luister eens, als je nog meer gaat bezuinigen, gaan mensen, laten we het dan zo zeggen, uh, stoppen met werken. Omdat het dan niet meer te betalen is. En dan? Ja, dan zit ik thuis, maar dan komt er ook geen belastinggeld in. Dat kost me ook geen geld. Je netto rendement. Als ik kijk wat ik kwijt ben aan subsidie voor jou. om jou te laten werken. dan is het rendement toch, professor Plant. Ik ga zo gering. Ik bedoel, ik blijf dan lekker thuis. dan kost je me minder. In principe is het zo dat er een enorme vraag is naar arbeidskrachten. bijvoorbeeld in de zorg. En veel vrouwen, we mogen het er voor jou niet over hebben. maar veel vrouwen werken in de zorg. Ja. Als je dus het onmogelijk maakt voor vrouwen... om actief te zijn op de arbeidsmarkt... betekent dat er geen handen aan het bed zijn... betekent dat de lonen stijgen in ziekenhuizen, et cetera. Dus we moeten gewoon investeren in infrastructuur zodanig dat iedereen inderdaad actief kan zijn op de arbeidsmarkt. Professor Plant, ik ga helpen luisteraars. Ik vind dit helemaal niet leuk. Ik word iedere keer hier op mijn neus geslagen. John zegt, onder andere de kinderen van anderen zijn straks ook verantwoordelijk voor de pensioenen en de verzorging van alle volwassenen van nu niet, alleen voor die van hun ouders. Precies. Dus, de... Ik wil trouwens nog wel even ja. iets zeggen over die koppeling. Ja. Uh, de, het, het lijkt een hele voor de hand liggende zaak, hè, dat je zegt van, ja, waarom zou je nou ruimer, ruimer subsidiëren in de kinderopvang dan het aantal uren dat ja. ouders werken. Maar je moet je wel rekenschap geven. Als je nu bijvoorbeeld 20 uur werkt. Ja. dan krijg je in een nieuwe wetsvoorstel. vergoeding voor 28 uur. omdat je ook nog wat reistijd mag hebben. Ja. Maar dat betekent dat je niet meer drie dagen, drie volle dagen kinderopvang. Kunt ja. afnemen. Dat betekent dat dus die ouders dan bijvoorbeeld het kind om drie uur moeten halen of het kind om vier uur moeten ophalen. Dat betekent dat je de hele tijd zo'n in- en uitgevlieg krijgt bij de kinderopvang. Oh, sorry, wacht even. Er is iemand de bus binnengekomen. Meneer, u mag wel de bus in, maar u mag oh, niet roken sorry. in de bus. Sorry. Dus zal je hem alsjeblieft buiten willen roken? Ja. Oké, okay, ja. Uh, uh, sorry. gesprek te volgen. Ja, maar ik weet het, maar sorry. Gaat u gang, vooruit, ik gaan. En, dat en dat heen en weer gevliegen in de kinderopvang komt natuurlijk niet de kwaliteit van de kinderopvang te goede, Want dan heb je de hele tijd heb je gedoe. Okay. En, en daarom is het eigenlijk, vind ik, niet zo'n hele goede maatregel. Nee, bovendien, als ik daar nog op ja, in mag haken... gisteren alles. werd ook bekend dat ZZP'ers, wat heel veel werkende moeders ja. zijn... Uh, uh, zelf de bewijslast hebben. Dus ik moet ja. als ZZP'er aan, aan de Belastingdienst laten een zien... heb ik Ja, maar kwitantie. Ik werk bijvoorbeeld drie dagen. He, ja. Maar ik heb een opdracht voor twee dagen. Ja. Die laatste dag, hoe ga ik dan laten zien... Die dat werk s de... avonds. Ja, maar hoe, maar hoe ja, maar laat Maria, ik zien dat, dat ik dit. Heb. Je hebt zo'n klaagcultuur. Je bent Mariette wint Jij bent ja, van, ja. Van, van kom op krachtig en niet dat gezanik. Nee, gezet, maar dat ben ik helemaal met je eens. Maar laten we dan met z'n allen gaan kijken hoe we het wel op kunnen lossen. Okay. Laten we met alle partijen de koppen bij elkaar steken en zeggen: luister eens, hoe gaan we dit oplossen? Partijoverstijgend, heb... geen gezeur. Kijken hoe we dit op kunnen lossen. Ik heb Want... oma Van Vliet aan de telefoon. Goedemorgen, mevrouw Van Vliet. Dag meneer, Goedemorgen. Ja, nou ik uh, zit eventjes bij mijn koffie en ik zit dat hele verhaal aan te horen. Uh, ik vind het allemaal zo krom als me zijn kan. Dat hele problematiek over belastinggeld naar kinderopvang. Ik vind het eigenlijk een beetje schandalig. Want uh, mensen die dus geen kinderen hebben en om de een of andere reden aan de IVF... Uh, onderworpen moeten worden en nog steeds geen kinderen krijgen... die moeten na zoveel keren behandeling zelf betalen. Ja. En daar komt ook niemand van de ziektekosten of de belastinggeld om de hoek zo van... Ja, en het is een probleem voor een hoop mensen dat ze dus geen kinderen hebben. Ik weet dat uit de nabijheid, hoe mensen eronder lijden als ze geen kinderen hebben. Heeft u zelf kleinkinderen? En, wat zegt u? Heeft u zelf kleinkinderen? hele leuke. En past u, en, daar past u op? Ik, en daar heb ik vanaf het begin, dat ik dus wist dat een, dat mijn dochter of mijn schoondochter zwanger waren, heb ik van begin af aan meegeleefd. Ik ben dus niet bij de bevalling geweest, want dat ging me een beetje te ver. Maar ze hebben altijd een beroep op, op me kunnen doen en de kinderen die zijn razend op ons. Uh, hoe lang deed u is, dat? Nooit... Ging u ze dan, woonde u in de buurt van, van, van uw want hoe, nee, hoe ging het in de praktijk? Nee, nee, nee. Um, ik woonde in een andere plaats en dan moest mijn dochter, die moest gaan werken. En dan uh, moest zij om acht uur, want die werkte in het ziekenhuis. En dan moest ze om acht uur op spreekuur zijn. Hè, moesten spreekuren draaien. En dan gingen wij om zeven uur de deur uit. Stonden we in de file van de A59 en de A16. Om om acht uur bij haar thuis te zijn om de baby te verzorgen. En dat hebben we vanaf het begin gedaan. En stuurde en ze een was... rekening? Kreeg u daar een vergoeding voor? Nee. Nee, ik kreeg met moederdag een extra mooi bloemetje. En uh, op een gegeven moment, toen kreeg ik met moederdag een nieuw voorleesboek. Ja, okay. dat mocht ik dan uit voorlezen, dat kreeg ik dan met moederdag. En uh, nou, we hebben daar nooit moeilijk over gedaan. Ik heb het heerlijk gevonden trouwens, ik vind het nog. De oudste is inmiddels 13 jaar... En uh, als het dan heel slecht weer is... dan is het, uh, godman, het is zulke slecht weer... ze moeten naar een fietsen... wil jij ze even de school brengen. Ah, nou, mevrouw Van Vliet, wat mij betreft... Man. wat mij betreft krijgt u de prijs voor de liefste oma. Dank u wel voor het bellen. Eline Kleinbrink, dat is onze vaste tweeter... die mailt iets heel leuks van me. Die zegt, altijd één ouder thuis... de ene keer de ene, de andere keer de andere. Dat kan men, dat doet men niet meer want men wil geld vinden. De professor ga. in hoeverre is economie... want kijk, je kan ook zeggen... De economie is gebaat bij uh, dat die kinderen thuis worden opgevoed in plaats van in die opvangfabrieken. Uh, uh, uh, Hoe verre speelt dat een rol ook in, in economisch opzicht? Natuurlijk spelen er allerlei visioenen een rol over wat de meest optimale omgeving van een kind is. En, uh... Of je nou hele kleine kinderen al direct naar een crash moet brengen... heb ik ook zo wel eens mijn twijfels over. Aan de andere kant, wij weten eigenlijk heel weinig over de kwaliteit van de gezinnen. Ja. En het idee dat een gezinsopvoeding altijd beter is dan nee, een crashopvoeding... dat is absoluut niet waar. Maar bij Mariette, Mariette, ik denk dat jouw opvoeding thuis beter is dan van een crash. Dat hoop ik, ja. <laughs> ik, heb, ik heb meneer Burger aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Burger. En Barbara, dat is de laatste bellen die we erin laten. Want ja. we komen anders het tijd, Gaat u gaan. Ja, heel goedemorgen. Ik heb maar een simpele vraag. Ja. Als je jong bent, dat het het is trouwens toch een vrije keuze? Ja. En als je weer gaat, kinderen nemen, het is een vrije keuze. Ja. En als hij wil gaan werken, is vrije keus. Ja. Dus waarom moet een derde vooropdraaien? Het is toch idioot? ik heb zelf ook drie kinderen. Ik heb elf jaar lang, omdat mijn vrouw werkt ook, heb ik drie verschillende mevrouw een week salaris betaald. Het is toch mijn probleem? Waarom moet. Maar het is, dat, het is gewoon het domme systeem wat we in Nederland eenmaal hebben met vele dingen. Er worden miljarden weggegooid. Het is toch idioot? Uw punt is duidelijk, meneer Burger. Meneer Burger, even pijf... punt voor punt. Vanaf we beginnen met mevrouw ga. Waarom is het nodig? Zoals gezegd, het dient vooral de arbeidsmarktparticipatie. Ik vind ook de redenering van het is een vrije keuze en ik bepaal het zelf, etcetera Is natuurlijk nogal kort door de bocht in die zin. Ik heb bijvoorbeeld ook geen auto, maar ik profiteer wel van de totale infrastructuur. Want het levert economische groei op en daar profiteer ik ook weer van. Een leger, daar profiteert eventueel een passivist ook van. Als je steeds een hele strikte relatie stelt tussen het krijgen van kinderen en de betalen voor kinderopvang. Ja, dan kun je een heel groot deel van de Nederlandse verzorgingstaat, klopt gewoon niet meer. Nee, maar dat is ook de discussie die ik steeds voer met allerlei onderwerpen wat het gisteren over de, de, de sociale voorzieningen, nu over de kinderopvang, Barbara en ik. Ja, maar sommige dingen moet je gewoon collectief regelen. Maar, maar, maar zijn de... ze niet achterhaald in deze moderne samenleving? Dat Als, is eigenlijk. Nou, kinderopvang in ieder geval niet, want dan gaan we alleen ja, maar verder toe. Oké, okay, ik neem een heleboel tweets met jullie door, want we hebben echt een heleboel... en ik vind het zonder dat ik ze nooit voorlees. Belachtelijk, wie het kindje krijgt moet er zelf voor zorgen. Uitzondering voor één dat heb je al beantwoord. Het is toch de fout van onze eigen politiek. Het kan toch ook niet anders, want er zegt hier... denk aan de vergrijzing, zegt Peter. Precies. Hm, dus we moeten stimuleren dat we kindertjes maken, Mariette? Nou ja, stimuleren weet ik niet of we allemaal aan de kinderen moeten. Maar ik denk dat iedereen zijn eigen keuze moet maken. En ik, ik, ik zou willen dat, dat mensen die geen kinderen kunnen krijgen, inderdaad kinderen krijgen. Maar ik weet niet of je het moet stimuleren allemaal kinderen krijgen. Maar ik vind wel dat, je moet, dat, dat vrouwen moeten werken. Richard heeft een heel goed idee. Hij zegt, het, toen hij klein was en het gemakkelijker kon... had je van die au -pairs en je kon meisjes voor dag en nacht halen uit het buitenland. Het mag niet meer van de PVV. Is het niet makkelijker, professor Platt, ik ga het beter voor de economie... als je gewoon kindermeisjes zou... Uit het buitenland zou halen. Dat zou best kunnen, maar dat is tenminste duur. Dat is, het dat, minst is, duur, het, nee, dat is ten minste duur, toch? Nee, dat is tenminste duur. En dat is dus alleen maar een, op, een oplossing voor de hogere inkomens. En lage inkomens kunnen dat natuurlijk nooit betalen. Die hebben de huizen er niet voor, die hebben de inkomens er niet voor. Dat kan gewoon niet. Bovendien weet je niet wat het met de kwaliteit doet. Nee, je, je weet, weet ook niet wat iemand... je in huis haalt. Nee, precies. Ja. Ja. En Bor zegt, uh, je hebt tegenwoordig twee uh, inkomens nodig... want anders lukt het je niet meer om deze maatschappij bij te winnen. Nou, dat is ook een punt, ja. Huh? Nee, je betaalt 2000 euro voor een crash voor twee dagen... Voor drie hmm. dagen uh, twee kinderen. Dus is dus inderdaad uh, Jan van Dijk stuurt de tweet het is flauwekul, want vroeger moest je zelf voor je kinderen zorgen. En toen is Nederland economisch gezien niet ingestort. Integendeel. Nee, maar toen hadden we ook nog een hele lage arbeidsmarktparticipatie ja. van vrouwen. En ja. inmiddels is de samenleving zo dat we die echt nodig hebben. Ja. Dus je kunt niet meer de situatie van 1950 plakken op de situatie van 2011. Oké, okay, je wilt niet betalen voor de opvoeding van andermans kinderen. Dan hoeven mijn kinderen ook niet jouw billen af te vegen... wanneer je oud en versleten in een rolstoel hangt. Ja, wat... Hebben zij even gelukt. Kinderen zijn de werkers voor de toekomst. En ook uh, Prim heeft anderen nodig voor heel veel zaken. Karin, ik heb mensen, heel veel mensen nodig voor heel veel zaken. Dat is waar. Maar ik vraag, heeft Karin hier een punt? Ja, we moeten wij moeten zorgen voor kinderen. Want de kinderen zijn inderdaad de handen in het bed... Van de ouderen. toekomst. Ja, uh, meneer, even, U mag Sorry. zo meteen... Ja, luister. Als u op de webcam ziet, dan zult u zien dat we in de bus een, een, een, een belangstellende hebben. Je uh, ja, die webcam hangt daar. Maar u mag. Oké, okay. uh, we, we hebben nog maar een paar minuten. E, even heel snel, professor oh, okay. Plant. Ik ga deze discussie, die wordt nu gevoerd. Denkt u dat ze in de Kamer genoeg tijd hebben voor het. Een... te beginnen. Mariat, denken ze in de Kamer wel structureel naar hoe dit anders moet? Nee. Wat ik gisteren begreep van minister Kamp is dat ze het aan het eind 2011 de wet willen gaan evalueren. Tegen die tijd hebben we de 140%-regel die dus al doorgevoerd is. Er komen bezuinigingen aan. Ja, ik denk dat je gewoon het helemaal op de schop moet nemen. En gewoon helemaal opnieuw moet gaan kijken naar hoe we dit nou het beste kunnen oplossen. Professor Planting gaat u nog veel meer rondtoers maken. Zodat mensen, want ik moet zeggen, u heeft me overtuigd. Ik was, nou, ja. ik was ontzettend tegen geld naar de kinderopvang. Maar nu me, u, u me dit heeft uitgelegd, zeg ik... ja, u heeft gelijk, laten we nu investeren. Dat er nog genoeg arbeidskrachten zijn, laten we nu investeren. Dat mensen ook nog kunnen studeren, laten we nu investeren. En dan heb je op de langere termijn het voordeel van... ik was dus gewoon te kortzichtig. Zo is het. Nou... Bedankt, had, had, niet, had niet mooi kunnen ja. samenvatten. Oké, okay, nou weet u wat? dan draaien we kinderen voor kinderen. En dan dank ik alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de kinderopvang. En samen met de stergelden de financiers van de publieke omroep. Uh, tot morgen, nummers Dag. Ik stel u voor, huisarts Jan Nikkels. De dokter is boos en verdrietig, en zijn Volkswagenbus.